Uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Epe aan kinderen tussen de 18 en de 15 jaar oud. In Maastricht is gisteravond laat een terreurverdachte aangehouden. De man van 26 van Iraakse afkomst wordt verdacht van het deelnemen of meewerken aan trainingen voor terroristische activiteiten. Hij kan maximaal 8 jaar cel krijgen. De nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17... hebben er begrip voor dat de bergingsmissie is beëindigd. Vicevoorzitter Schouten van de stichting Vliegramp MH17... zegt dat het lang genoeg heeft geduurd. Nog twee Nederlandse slachtoffers zijn niet geïdentificeerd. Maar de stichting hoopt dat de basis van het nu gevonden materiaal dat gaat lukken. Minister Kamp wil geen nieuw onderzoek naar de dekkingsgraad van alarmnummer 112. Hij vindt dat de markt en de gemeente zelf de problemen kunnen oplossen. Minister vindt dat er weinig gebieden zijn waar het alarmnummer moeilijk te bereiken is. Kamp benadrukte dat providers in geval van nood gebruik kunnen maken van zendmasten van de overheid. En bovendien worden de netwerken op dit moment gemoderniseerd. Rick Niemann vertrekt na 19 jaar als nieuwslezer bij RTL Nieuws. Hij vindt het tijd voor nieuwe avonturen zoals schrijven en andere journalistieke projecten. Niemann presenteert het RTL Nieuws sinds 1996 en zijn laatste uitzending is op vrijdag 22 mei. Het weer, veel zon, maar ook wat buien, soms met onweer en windstoten. Het is een graad of 13. In de loop van de avond en de nacht wordt het droog. Morgen is het dan overal droog. En vooral in het noorden schijnt dan de zon. In het zuiden is het bewolkt. En het wordt dan een graad of 12. Dit was het nws Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging richting Amersfoort vanuit Amsterdam op de A1. Het gaat langzaam tussen Naarden en Neembrugge. Vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Prins Klausplein 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk en een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Den Haag-Centrum tot Soetermeer 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A13 de Haag richting Rotterdam. 14 kilometer tussen Prins Klausplein en Knoop Polderplein. Ook daar gebeurde een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie...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 De Klinker Kuiper is sinds september 2010 de dorpsomroeper van de gemeente Zandvoort. Een dorpsomroeper, ook wel de gemeentelijke omroeper, roept boodschappen voor zowel de gemeente Zandvoort als voor de middenstand, evenementen, jubilea en bijvoorbeeld een voor aangekondigd van een huwelijk. Gekleed in de vroegere Zandvoortse visserskostuum en door het slaan op de koperen schaal, de Klink, vraagt de omroeper de aandacht van het publiek. Ook buiten de gemeente Zandvoort treedt de dorpomroeper op bij diverse evenementen. Voor contact met de dorpomroeper kunt u mailen naar gerard.kuiper.net.nl They call clown, they call a the sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes Then I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 Telefoonnummer 023 5713722. Het e-mailadres caféneuf.nl. En het is nachts om 1 uur afgelopen. It true.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 Bye. Nationale Feestdagen Zandvoort... organiseert een aantal leuke activiteiten voor de inwoners van Zandvoort. Vanaf half elf start op het Kerkplein... een spannende vossenjacht door het centrum van Zandvoort. Elk jaar zijn er verklede mensen volgens een bepaald thema... die je moet zoeken, want bij elk woord is er een letter uitgedeeld. Aan het einde van de jacht zal er een woord ontstaan. Wat de oplossing zal zijn? Zoek het uit. Deelname voor iedereen gratis. Maar ben je onder de zes jaar dan moet je wel begeleid worden door een volwassene. Voor de kleinste staat er op het Kerkplein ook een leuke springkussen. Met een hapje en een drankje worden onze senioren... tussen half twee en half vijf weer in gebouwde kroch verwacht... voor een gezellige bingo-middag met leuke prijzen. Meer informatie? De website www.koningsdagzandvoort.nl 5 mei en de aanvang is half elf op het Kerkplein. Yeah, hey, Lord, you're the fiending. Who saw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 Wanneer je diabetes hebt, worden de suikers uit voeding die in je bloed terechtkomen niet goed opgenomen door het lichaam. Hierdoor ontstaat een te hoge waarde aan bloedsuikers, oftewel een te hoge bloedglucosegehalte. Als je diabetes hebt, schommelen deze waarden nogal, waardoor er op langere termijn pijnlijke lichamelijke complicaties kunnen ontstaan. Het hormoon insuline is verantwoordelijk voor de opname van suikers uit het bloed door het lichaam. Insuline wordt geproduceerd door de altvleesklier. Bij diabetespatiënten maakt de altvleesklier te weinig of geen insuline aan. Het kan ook zijn dat er wel voldoende insuline wordt aangemaakt... maar dat het lichaam er niet gevoelig genoeg voor is. De bloedglucosegehalte, ook wel bloedglucosewaarde of bloedsuikerspiegel genoemd... wordt aangeduid in millimol per liter... In de meeste ideale situatie ligt het gehalte tussen de 4 en de 10 millimol per liter. Er zijn verschillende soorten diabetes, namelijk type 1. Diabetes is onder te verdelen in type 1 en type 2. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam de zogenaamde eilandjes van langerhands vernietigt. Deze groep beta-cellen bevindt zich in de altvleesklier en is verantwoordelijk voor het insulineproductie omdat het lichaam deze cellen vernietigt, produceert de oudvleesklier helemaal geen insuline. Diabetes type 1 ontstaat veelal op jonge leeftijd. Mensen met type 1 moeten hun leven lang iedere dag insuline spuiten om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Slechts een heel klein gedeelte van alle diabetespatiënten leidt aan diabetes type 1, minder dan 15 procent. Type 2, de diabetespatiënten type 2, maakt het lichaam wel insuline aan, maar onvoldoende. Een andere oorzaak kan insulineresistentie zijn. Er wordt dan wel voldoende insuline geproduceerd, maar het lichaam is ongevoelig voor de insuline. Diabetes type 2 is een serieus probleem voor het hele lichaam. Bijvoorbeeld de complicaties aan ogen en voeten, mogelijke nieraandoeningen en seksuele problemen, zoals erectiestoornissen. Ook is het risico op hart- en vaatziekten aanmerkelijk groter. Diabetes type 2 ontstaat heel geleidelijk... waardoor soms pas late diagnose wordt gesteld. Het wordt ook wel de sluimerige ziekte genoemd. Zo'n 90% van de diabetepatiënten heeft type 2. Diabetes is nog niet te genezen. Juist daarom zijn een goed eet- en leefpatroon heel belangrijk... Gezond eten, voldoende bewegen, niet roken, overgewicht voorkomen, goed medicijngebruik en regelmatige controles helpen de bloedsuikerspiegel zo gelijkmatig mogelijk te houden. Omdat de di diabetes type 2 vaak geleidelijk kan ontstaan, kan het zijn dat je in het begin niet eens door hebt dat je het hebt. Soms is het belangrijk om op tijd naar de dokter te gaan. Als je diabetes hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk met een behandeling te starten. Dit met het oog op de vervelende complicaties die diabetes met zich mee kan dragen, zoals hart- en vaatziekten en zenuwenschade. De eerste signalen van diabetes zijn veel drinken, dorst hebben, veel plassen, vermoeidheid, wazigzicht en wondjes die slecht genezen. Zijn deze symptomen op jou van toepassing? Ga dan naar je huisarts. Wat zijn hypo's? Hypo is een afkorting van de term hypoglycemie, dat is een snelle daling van het bloedsuikergehalte. Als het bloedsuiker-glucosegehalte onder de 4 millimol daalt, is er sprake van een hypo. Hierdoor ontstaan zeer vervelende neveneffecten. Duizeligheid, hartkloppingen, buikpijn, hoofdpijn, sufheid. Bij een langdurig tekort aan glucose in de hersenen wordt ook het coördinatievermogen aangetast. Als er niet wordt ingegrepen, kan dit leiden tot bewusteloosheid of zelfs een coma. Mensen met diabetes type 2 krijgen soms aanvullende medicijnen voorgeschreven om de bloedglucosewaarde op peil te houden. Bij sommige van deze medicijnen kunnen bijwerkingen optreden. Bijvoorbeeld hiervan zijn een toename van gewicht en de zogenaamde hypo's. Daarnaast zijn er ook hypers, hyperglycemie. Bij een hyper is er sprake van een snelle stijging van het bloedglucosegehalte tot een waarde boven de 10 millimol. Een hyper herken je aan de volgende symptomen. Veel plassen, erge dorst, vermoeidheid, droge tong, gevoeligheid voor algehele malaise en mogelijk plotseling extreme humeurigheid. Wanneer je last hebt van een hyper is het belangrijk je bloedglucose te controleren en veel te drinken. Is een hypo iets wat nu eenmaal bij diabetes hoort, niets is minder waar. Het is dan ook van belang om een hyper en een hypo zo snel mogelijk te voorkomen... en snel in te grijpen als het toch optreedt. Niet iedereen herkent de signalen van een hypo echter op tijd. Radio op pole position. ZFM Race Radio. De State of Art Historisch voor Trofee. Zie het ook dit jaar weer de kalender. Op 2 en 3 mei organiseert de Historische Autorenclub de State of Art Historisch Zandvoort Trophy en zal er om elke millimeter van het Zandvoort asfalt gestreden worden. Meer informatie: Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.circuit-zandvoort.nl. You're the fella, you're the fella that talks me Rockefeller, Rockefeller You're my Rockefeller I'm your Rockefeller Ooh. I love your face It's In the right place I love your mind That's very kind I love your jazz Razzmatazz I Rockefeller, you're a Rockefeller, you're my Cinderella Ooh. When you're rambling Days are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 Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençant, mais je perds le courage, sachant que tu diras non.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 Je ne crois pas que j'y retournerai neem het Capri, oh c'est fini. neem het niet meer Ik neem het niet meer aan. Ik neem het niet meer aan. Ik neem het Ik neem het niet meer aan. Ik neem het niet meer aan. het Zandvoort Museum is het centrum van kunst en geschiedenis in Zandvoort. Kunst aan de hand van actuele tentoonstellingen over nieuwe en oude kunst, aanverwante lezingen en rondleidingen, creatieve workshops en het museumpodium platform voor poëzie, theater, muziek en dans. Een actuele programma voor tentoonstellingen, lezingen, workshops, museumpodium, rondleidingen en wandeling vindt u op www.zandvoortmuseum.nl. De geschiedenis herleeft, onder andere aan de hand van de interactieve collectiebeheer de erfgoedlijn voor basisscholen, georganiseerde wandelingen... door het oude centrum van het dorp, rondleidingen en tentoonstellingen... over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van het veelbesproken dorp aan zee. Kortom, er is voor ieder wat wils in het Zandvoorts Museum.